Het NOS Nieuws van 7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Griekenland meldt dat het goede vorderingen maakt bij de pogingen het begrotingstekort omlaag te brengen. Minister van Financiën Papa Konstantinou zegt dat het tekort in een jaar tijd bijna gehalveerd is. Het tekort is nu 11,5 miljard euro tegen 20 miljard vorig jaar. Griekenland overtreft daarmee de doelstellingen die door het IMF en de Europese Unie zijn gesteld. De regering heeft strenge maatregelen genomen om het tekort terug te dringen, waartegen de vakbonden te hoop lopen. Donderdag is er weer een 24-uur staking tegen het regeringsvoorstel om de pensioenleeftijd te verhogen. Het parlement behandelt dat voorstel aanstaande donderdag. De VVD vindt het vreemd dat het planbureau voor de leefomgeving nu tevreden is over het internationale klimaatrapport van het IPCC. Het planbureau heeft het rapport tegen het licht gehouden en concludeert dat er geen wezenlijke nieuwe fouten in staan. Eind vorig jaar ontstond er ophef over fouten in het rapport, bijvoorbeeld over het gedeelte van Nederland dat onder het zeeniveau ligt. Het planbureau moest op zoek naar eventuele nieuwe fouten, maar zegt dat er alleen nog wat kleine onzorgvuldigheden in staan. Volgens het planbureau staan de conclusies van het rapport nog als een huis. De VVD zet vraagtekens bij dat positieve oordeel en zegt dat de discussie over het klimaatrapport nog niet is afgesloten. Op IJsland is het lichaam opgegraven van Bobby Fischer, die daar in januari 2008 overleed. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de voormalige Amerikaanse wereldkampioen Schaken de vader is van een 9-jarig Filipijns meisje. Fischer heeft geen testament nagelaten. Fischers lichaam werd opgegraven in aanwezigheid van een arts, een priester en enkele hoge ambtenaren. Vorige maand willigde het Hoge Rechtshof in Rijkjavik het verzoek in van een Filipijnse vrouw voor het DNA-onderzoek. Het weer in het oosten, kans op een bui, in de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen verandert er weinig met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. In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 I'm not gonna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 Want ik haal zo van jou afscheid nam ik niet, en het einde blijft nu open, zoals jij het acht.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 Ik ben mijn lotgenoot, mijn maat Het de rustpunt dat bestaat Ik ben mijn Maat. Het grootste rustpunt dat bestaat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 want ik hou zo van jou, afsluit nam ik niet, en het einde blijf nu open, zoals jij het Is het niet waar? Toen werd op weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afstudeer nam ik. Niet.